Tien uur en net wel met het NOS-journaal. Het KNMI heeft Code Oranje afgekondigd voor zwaar onweer in de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Gelderland en Utrecht. Daar vallen vanavond zeer pittige buien, zegt het KNMI. Tegen half negen werden op sommige plaatsen al 800 bliksemflitsen per vijf minuten geteld. In Zeeland is door blikseminslag het treinverkeer komen stil te liggen tussen Bergen-op-Zoom en Kruiningen-Ierseke.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 Ja in de Eredivisie Voetbal is AZ, in elk geval voor even, de nieuwe koploper. De Alkmaarders wonnen thuis met 4-0 van Vitesse. Ze hebben nu een beter doelsaldo dan Twente, dat voor het eerst dit seizoen verloor. In Kerkrade won Roda met 2-1 van de club van Uit-Enschede. Ajax kan AZ vanavond nog passeren, als het wint van Heracles, maar die wedstrijd is nog aan de gang. Er waren vanavond nog twee wedstrijden, de Graafschap NEC 1-0 en Ado Den Haag RKC 0-1. Het weer vanavond kans op stevige regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel- en windstoten. Vannacht trekken de buien naar het noordwesten weg. Morgen overdag begint zonnig, maar al snel komen er vanuit het zuidwesten buien en het wordt 21 graden. Tot zover het NOS-journaal. Er is verkeersinformatie op de A9, Amstelveen, richting Alkmaar. Er staat tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Raasdorp... een file van 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A27, Gorkum, richting Utrecht... tussen knooppunt Lunette en knooppunt Rijnsweerd... ook een file van 2 kilometer door wegwerkzaamheden. Nou, Tot zover de verkeersinformatie. <tied> In wedstrijd loopt nog, hoorde u in het nieuws. Herakles Ajax, Ronald van der Geer. We hebben wacht met de scoren tot het nieuws voorbij was. Want na een uur spelen is de stand nog altijd 1-1. Nu wordt Plet weggestuurd op de helft van Ajax. 1-1 met Boylissen, Ransras op gebied. Gaat Plet nu richting de achterlijn. Linkerkant wil de bal terugleggen. Boilersen loopt mee en maakt er een corner van... die Herakles vanaf de linkerkant mag gaan nemen. Bij tijd en wijle hele aardige staaltjes voetbal. Opvallend, het tempo ligt hoog. De handelingssnelheid ligt hoog van eigenlijk alle spelers. En daar wij het verwacht van Ajax. Zie je het ook wel goed combinatiespel. Maar je ziet ook dat de heren Overtoom, Everton en met name Armen Teros een, een, ja, een bakklasse in huis hebben. Want als je ziet hoe die af en toe met elkaar combineren en voetballen, is het werkelijk genieten. In een wedstrijd die nog alle kanten op kan, maar na 61 minuten in 1-1 tussenstand kent. Federer twee sets tegen 0 was het. Maar nu ook een wedstrijd die alle kanten op kan, Marcel Mesker. Ja, want uh, Djokovic is teruggekomen. won de derde set met 6-3. En lijkt nu met een dubbele break in de vierde set. 4-1 is het voor de Servië. Dus die vijfde set die gaat er wel komen hoor. En uh, ja, het beste lijkt eraf bij Federer. In de eerste twee sets formidabel. Hij speelde in de zone, zoals ze dat zeggen. Alles lukte. Hij sloeg uh, Djokovic uh, links en rechts. En Djokovic speelde niet slecht, hoor. Nee, helemaal niet. Maar Federer was briljant. Ja, en dan krijg je een beetje verslapping. Uh, misschien wat vermoeidheid, wie zal het zeggen. En Djokovic, ja, hij zette de knop om aan het begin van de derde set. Uh, mentaal heel knap gedaan van uh, deze nummer 1 van de wereld. Want hij baalde toch stevig, hoor, van de eerste twee sets. Betere lichaamstaal, agressiever tennis van Djokovic, meer in het veld. En uh, ja, nu heeft hij de ieder geval de laatste twee sets dik in eigen hand. Derde set dus 6-3 voor Djokovic, nu 4-1 voor. En uh, we stevenen af waarschijnlijk op een laatste en beslissende set. Dus wat gaat het worden? Nog wel een belangrijk feitje. Eén keer heeft Djokovic in zijn carrière een wedstrijd gewonnen dat hij 2-0 in sets achterstond. Dat is natuurlijk niet zoveel. Dus als hem dat zou lukken bij dit Grand Slam in de halve finale, en dan notabene tegen Federer, dan zou dat een topprestatie zijn. Voorlopig Leidt Federer nog twee sets tegen 1. Maar Djokovic komt eraan, want hij leidt een dubbele break. 4-1 in de vierde. ...naar Almelo, Ronald van der Geer. Lijkt de avond van Sim de Jong te gaan worden. Het is een tweede in de rebound als de bal van Pasveer afkomt. En wie zorgt er nou voor dat Pasveer aan de bak moet? Dat is Derrick Boerichter. Het wordt gevonden tussen de linies aan de linkerkant. komt naar binnen, heeft een heel hard schot met het rechterbeen. Pasveer krijgt de bal niet onder controle. En daar is Sim de Jong voor de rebound. Ajax staat op 2-1 na 64 minuten. Showdown van Electric Light Orchestra. Eén keer onderbroken door Ronald van der Geer, want de Ajax gaat nu aan de leiding, Ronald. Ja, omdat het met tweeën voor staat Tom na 67 minuten. Het was een, een mooi goal, een prettige goal van Siem De Jong, zijn tweede in deze wedstrijd. De Jong die tot nu toe alleen een penalty had gemist tegen de Graafschap... en verder nog niet op de scorekaart voorkwam. Nu dus twee keer, maar er gaat natuurlijk wel een dot van een fout aan vooraf... van Remco Pasveer, de keeper van Herakles, die dat schot van... nou wat zal het zijn, of 18, 20, van Boerrichter niet onder controle kreeg. De bal op de borst kreeg in plaats van in de handen. En hem zo voor de voeten stuit eigenlijk van de instormende De Jong... die dan nog wel achtervolgd werd door Mark Looms, maar die was te laat. En zo konden dus vrij gemakkelijk worden binnengetikt. En heeft De Jong zijn tweede intikker te pakken, maar die twee... Twee van de middenvelders zorgen er wel voor dat Ajax nu virtueel de koploper is van de eredivisie. Wat kan? Heracles nog. Overigens was vlak voor de jong. Eriksen er nog heel dichtbij toen er een slippertje was van Van der Linden. En uiteindelijk Eriksen rechtdoor komt vanaf de rechterkant het strafschopgebied. En toen was er wel een prima redding van diezelfde pasveer. Daar is Ajax op volle snelheid. Soleimani komt vanaf de rechterkant speelt. Siktorsson aan. Soleimani terug. Dan aan de linkerkant Ebicilio gevonden. Die zojuist in het veld is gekomen voor Boerrichter. Ebicilio draait, keert en geeft uiteindelijke voorzet, die door Van der Linde tot de corner wordt verwerkt, omdat hij over de achterlijn wordt geschoten. Boerichter raakte geblesseerd bij dat schot dat hij dus losliet op pasveert. Het Leek er even op dat het kramp was. In elk geval wordt er geen risico genomen bij de technische staf, of door de technische staf van Ajax. Met het oog natuurlijk op die wedstrijd tegen Lyon van komende woensdag. Boerichter gelijk naar de kant gehaald. en Zijn vervanger is dus Ebisidio, die dus links voorin staat. Daar komt die corner van Ajax vanaf de linkerkant. Theo Jansen richting de penalty stip. Daar moet verwerkt worden door Rinstra. Ajax krijgt... De bal weer in de voeten gespeeld. Ebicilio nu in de as van het veld. Moet dan terug naar Soleimani. Die staat ook in de as van het veld. Het gaat dus terug naar Boylissen. Linkerkant dan weer zoeken in aanvallend opzicht naar Eriksen. Die staat in de buurt van het zas op het gebied van Herakles. Maar wordt eigenlijk door Kwanza weer naar de buitenkant gedrongen. Daar is Ebicilio in de as. Halverwege de helft van Herakles. Soleimani buitenkant voet. Paas richting Van de Wiel. Die gaat diep aan de rechterkant. Van de Wiel met de voorzet. Wie komt daar? Daar is Ebicilio. Maar Ebi Silio komt de bal over de goal van Pasveer. Het is duidelijk na 69 minuten dat Herakles Almelo wat geschrokken is. Terwijl het toch het idee had aardig in de wedstrijd te zitten tegen Ajax. Bij, uh, bij Vlagen heel aardig voetbal liet zien. En met name Armenteros heeft zich wat dat betreft wel laten zien. En een paar aardige acties. Maar het is toch net niet. En Ajax is wat dat betreft gewoon sterker. En staat wat dat betreft ook wel, als ik dat woord nog een keer mag gebruiken, verdient op een 2-1 voorsprong. Twee doelpunten dus van de jong naar dat overtoom Herakles. Maar dat is al heel lang geleden op een 1-0 voorsprong. Had gezet. gaan we even tennis: Djokovic tegen Federer. Je zei het al een beetje, Marcel, de lichaamstaal van Federer euh, euh, belooft niet dat hij er nog heel erg in gelooft, hè? Nee, ik heb ook het idee dat hij het een beetje laat lopen. Misschien een beetje energie spaart voor die vijfde set die er natuurlijk aan gaat komen. Hij heeft met moeite zojuist zijn service game gehouden. Twee setpoints weggewerkt. Het staat nu 5-2 voor Djokovic. Die leidt nog steeds een dubbele break. Kan dadelijk serveren voor die vierde setwinst. Maar bij Djokovic is er vooral wat veranderd. Als je die blik in de ogen ziet nu van Djokovic. Totaal andere lichaamstaal dan in die eerste twee sets. Djokovic heeft weer die gretigheid, de fitheid spat er ook vanaf. Uitdagendheid ook, hoe die Federer aankijkt. Hoe hij de rallies tegemoet gaat, de, de punten in komt. Dus uh, totaal veranderd deze hele wedstrijd. De eerste twee sets, een fabelachtige Federer. Djokovic moest op zijn tenen lopen om bij te komen... En set 3 en 4 is het 1- en al. Djokovic die heeft het tempo omhoog gegooid. Is een stapje naar voren gaan tennissen. Ja, en laat nu Federer alle hoeken van de kant zien. Het is interessant. Het is verrassend. En ik weet zeker dat we die vijfde set gaan zien. Als Djokovic dadelijk gaat serveren bij 5-2 in de vierde set. ADO, Den Haag, RKC, Waalwijk, ten voorde 0-1. Derde winstpartij op rij voor RKC. Wie had dat verwacht? Trainer Ruud Brood zelf ook niet helemaal. Als hij eerlijk in, al helemaal niet winst uit op ADO. En misschien, meneer Brood, had er nog wel een grotere zijging gezeten. Ja, klopt. Als je alles in oogschouw neemt. van twee keer op de paal, maar we hebben het niet afgemaakt... waardoor je onnodig onder druk blijft te staan. En... Uh, ja, ik vind ook voorin iets, iets rustiger. Iets overzicht. Balletje breed, dan loop je hem binnen. Nu staan we constant onder druk. Ja, dat is doodzonde. En natuurlijk ben je dik tevreden dat je hier wint. Want ADO was enorm gebrand en fel om, om natuurlijk een goal te maken. Maar ja, dat je had het jezelf veel makkelijker kunnen maken. Jullie hebben eigenlijk alleen de eerste, dus laten we zeggen, twintig minuten niet echt een antwoord. Hè? Zij zei fel, vinnig. Ja, dat heb ik ook in de rust gezegd. Klopt. Ik vond ons heel apathisch. Uh, afvallend uh, met mijn middenvelders vond ik uh, statisch. En uh, het verdedigen was een beetje uh, ja, eigenlijk wat ik net aangaf. En uh, daar hebben we het over gehad dat, dat, eruit moet, dat er veel meer beweging moet komen vanuit het middenveld. Eigenlijk zoals we de eerste goal maakten met Robert goed naar de zijkant toe. Want ja, er ligt heel veel ruimte bij hun. En dat hebben we de tweede helft denk ik heel goed gedaan, alleen niet gescoord. Wat is nou de sfeer bij jullie in de kleedkamer? Is dat ongeloof? En is dat uh, wat gebeurt ons nou? Of is daar de sfeer, wij wisten het al...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 Is er nog nieuws over jouw situatie? Je contract loopt aan het einde van dit jaar af. Er zijn al wat gesprekken geweest. Je hebt tot dusver gezegd. Ik vind eerlijk gezegd een beetje te vroeg om nu al over mijn toekomst te gaan praten. Is er daar nog verandering in? Nee, klopt wat je, wat je zegt. Ik ben blij dat ze ons waarderen als staf. En dat ze in een vroegtijdig stadium komen. Maar goed, er zijn nog een aantal vragen die beantwoord moeten worden. En tegelijkertijd heb ik al mijn energie nodig even met dit team. Om ze goed mogelijk bij elkaar te houden en fit te blijven. Maar uh, het heeft geen haast. Ik zeg al, ik heb het goed naar mijn zin. Het heeft geen haast. Het heeft geen haast. Punten genoeg daar dus voor Ruud Brood. Wij gaan weer naar De Heracles tegen Ajax. Ronald van der Geer. Ajax leidt. En, en nu, wat, wat kan Heracles nog? Ah, niet heel veel, moet ik heel eerlijk zeggen. Het was een constatering na, na 72 minuten. Het probeert het wel. Maar wat dat betreft heeft Ajax de zaakjes eigenlijk prima voor elkaar en probeert het wel. Soms met de lange bal richting Plet en van daaruit gaan voetballen of een individuele actie van Kwanza of Overtoom. Dan is proberen iemand vrij te spelen. Maar heel gelukkig is Herakles ook niet in de acties. Maar Ajax heeft eigenlijk de laatste minuten ook nauwelijks enige dreiging uh, voor, voor dreiging gezorgd. Het controleert. En ziet dat Herakles niet zo heel erg gevaarlijk wordt. Ja, dan hoef je ook niet zo heel erg veel. Uit voorzorg. Overigens is Theo al naar de kant gehaald. Hij is vervangen door Nanita. Ook dat zal allemaal zijn. Met het oog op de wedstrijd tegen Lyon van komende woensdag in de Amsterdam Arena. Aan de aftrap in de Champions League. Maar dat moet nog even gespeeld worden. minuut of 17 in Albelo. als Plet zich vastloopt. Aan de linkerkant op de Ajax-helft. Ajax, helft. Ajax heeft probeert uit te komen. Nou, laat we het proberen, maar weg. Want Ziekterson. stuurt Eriksen weg. En Eriksen gaat dan op volle snelheid richting de achterhoede van Herakles Almelo. Daar waar eh, Rienstra nu de man is die eh, de voet uitsteekt. En ervoor zorgt dat eh, Eriksen niet verder kwam. Dan heeft de thuisploeg eh, inmiddels weer balbezit met Antoine van der Linde, Maar staat Ajax van alles. alles van Ajax weer achter de bal. En is het dus zoeken. Eh, Rienstra, een van de centrale verdedigers op eigen helft. In de as naast van der Linde. Van der Linde dan gevonden. Die gaat het dus via de linkerkant proberen. Het kan nog wat verder naar links. Daar staat Looms. Het gaat voorwaarts richting Armetildo. Zo, die kan in redelijke vrijheid aannemen. Vervolgens wegdraaien bij Anita. En de bal bezorgen aan de linkerkant bij Feyenoffiets. Dan weer naar Kwanza in de as. Maar dan staat alles van Ajax weer achter de bal. En is het moeilijk op, in dit tempo om er doorheen te komen. Men probeert het maar eens via Everton. Everton aan de rechterkant steekbal. Doorzien, makkelijk, door EBicilio. Vervolgens Anita en Boylissen en Eriksen. Dan heeft Ajax de controle weer te pakken. En kan het rustig in een rustig tempo richting de middenlijn oprukken. Daar waar de Siem de Jong gevonden wordt, de man die dus twee doelpunten maakte. En Soulemani aan de rechterkant. Helft vanwege de helft van Herakles. En die wordt wat makkelijk. Speelt er wel zomaar in de voeten van Feynovic. En dan heeft Herakles wel weer de bal. Maar op eigen helft. Dan wordt het direct opgejaagd. Maar Overtoom heeft daar niet zo'n last van. Draait ook opval weg van Eriksen. Komt over de middenlijn. Paas naar Plet, Plet, Armenteros En Armenteros kan dan wel. Met wat stapjes voorwaarts. Achtervolgd door Anita. Armenteros nog altijd. En dan maakt hij eigenlijk één actie te veel ter rand van het strafsomgebied. Daar waar Plet vrij stond. Vergeet hij hem aan te spelen. En loopt zich vast op vertongen, Dan komt Herakles nog wel terug met Everton. Maar ook die loopt zich eigenlijk vast. In dit geval op Boilersen En is dat moment voor Herakles dus wel weg. Er zijn dus wel speelprikjes van de thuisploeg. En ik heb het al eerder gezegd. Daar zitten toch echt een paar juweeltjes... ...in dat elftal van Peter Bos. Met Armenteros noem ik er een. Maar toch ook met Overtoom. Dat zijn jongens die lekker kunnen voetballen. Everton valt vandaag wat minder op. En Plet, ja, het is een beetje halen brengen. Het is een lange, slungelige spits. die Het ene moment, denk ik, ja, je komt echt zwaar uit tekort. Het andere moment doet hij het eigenlijk... Weer prima als aanspeelpunt. Overigens daarover gesproken het aanspeelpunt van Ajax. Als reserve, als Pintje, Taboulikin. Is inmiddels begonnen aan de warming-up. Nog even kijken, want de Ajax heeft balbezit. Rand-Strafsomgebied, Soleimani. Nee, komt er niet langs. Omdat de Loomster in eerste instantie tussen zit. Van de wiel dan nog aan de rechterkant. Maar die duurt allemaal te lang. Viertje nog, Ajax staat voor, 2-1. gaan we weer tennissen, want hij serveert. Hij is dus Djokovic voor de vierde set, Marcelle. Ja, en hij heeft hem binnen met uh, 6-2. Uh, het duurde al eventjes hoor, want de vorige game had hij al twee setpoints. Nu stond hij 40-0, werd het weer 40 gelijk. Dus hij had maar liefst zes setpoints nodig, Djokovic. Het leek even alsof hij toch nog een uh, tikje nerveus werd. Hij sloeg ook een dubbele fout op uh, setpoint. Maar goed, hij maakt het dan toch heel netjes af uh, met uh, 6-2. Uh, maakte uh, in deze set nauwelijks onnodige fouten. Twee en Federer uh, een stuk of 12. Dus daar lag een groot verschil. Maar ik moet zeggen, die laatste Game, daar sloeg uh, Federer toch ook weer een paar hele knappe ballen. Dus ik ben reuze benieuwd wat die vijfde set nu gaat opleveren. Wat ik ook, uh, benieuw, waar ik ook benieuwd naar ben... is of er bij uh, Federer nog enigszins uh, uh, gedachte is aan die partij op Wimmelden. Die partij in de kwartfinale tegen Jo-Wilfried Tsonga. Toen stond Federer ook twee sets tegen nul voor. Een hele belangrijke wedstrijd bij een Grand, Grand Slam. Net als hier. En toen verloor Federer dat zal toch ook nog wel ergens in het achterhoofd meespelen. Misschien ook niet, maar uh, het feit is dat Vedra 2-0 in inzet. En nu staat het 2-2. We het hebben over het voetbal eerder van vanavond. Asset speelde geweldige eerste helft, speelde Vitesse werkelijk van de mat af. Tweemaal Wermblom, prachtige goal van Berens en een strafschop van Elm. 4-0, Vitesse goed gestart, maar nu de tweede grote nederlaag op rij. Deed Vitesse dan helemaal niks? Jawel hoor, kreeg nog een rode kaart voor Boni. Die kreeg namelijk twee keer geel met één schwalbe. En voor de rest kwam Vitesse in het stuk niet voor. 4-0 nederlaag, dus ook voor coach John van der Broms. Goed begonnen daar. Frank Snoeks nu in gesprek met de trainer van Vitesse. Ik dacht zo, uh, na een minuut of 40, 45 eigenlijk, uh, nog voor de eerste helft eigenlijk verstreken was. Als jij nou bokstrainer was geweest en dit was een bokspartij, dan had je de hand gegooid. Ja, natuurlijk. Als je, als je met de rust met 4-0 achter staat hier, dan, dan weet je dat, uh, dat de wedstrijd gespeeld is. Maar goed, je weet ook dat je nog, uh, nog 45 minuten verder moet. Uh. Is dat dan een straf? Ja, op dat moment wel, ja. Op dat moment wel. En, uh... Want je kunt jezelf als trainer natuurlijk alles verbeelden, maar niet dat je in de rust nog de woorden gaat vinden die, nou, uh, die er een jongensboek van maken. Nee, ik heb. Uh, ik zou eerlijk zeggen, ik heb helemaal niks gezegd. In de rust. Dat, uh, Kijk, je, je analyseert eerst de eerste helft en je analyseert de goals uh, of je dan goed of slecht speelt, uh, dat is om het even. Maar de afspraken die je, die je maakt uh, met, uh, met spellenvatting... je weet dat AZ levens-levens levensgevaarlijk levens is met uh, cornersvrije trappen. Dus in eerste instantie zeg je, hè, probeer zo min mogelijk corners weg te geven. Nou, dat kun je nooit voorkomen. Maar probeer ook geen domme overtreding weg te geven rondom de 16. Want ja, je weet met, met Elm, ja, die jongen die legt ze neer waar hij wil. En met de snelheid, echt geweldig. Nou, maar goed, daar, daar werk je aan, daar train je op. En dan geef je mee aan die jongens wat, wat afspraken zijn. Maar als je van de vier goals uh, drie tegenkrijgt uit uh, het corners en een vrije trap... en een, uh, een corner waar je staat te slapen waardoor het een penalty wordt... Ja, dan kun je heel boos worden in de rust. Je kunt alles erbij halen, maar dat heeft geen enkele zin. Nu heb je een, een keeper op doelstaan, die is dus een kind van Vitesse, maar die is er toch een jaar weg geweest. Die speelt zijn eerste competitiewedstrijd. Je hebt een debutant in Anan. Je hebt eigenlijk zoveel nieuwe spelers nog gekregen. Je kunt de komende weken steeds iemand laten debuteren. Is dat ook te veel uh, nieuw bloed in zijn afstand? Want het leeft nee, losstand. Want... Nee, maar dat, dat ben ik absoluut niet met je eens, want het is, uh, kijk, elke, elke wissel of wijziging uh, hoeft natuurlijk niet te betekenen dat het uh, dat het loszand is. De manier van spelen is, uh, is klaar voor Vitesse. Uh, iedereen weet wat er, uh, wat er verwacht wordt van die positie of op die positie waar hij moet spelen. Uh, maar maar je moeten we jezelf dat moet je zelf ook niet gezien vanavond. Nee, tuurlijk, dat zeg ik. Maar ja. Ga eraan staan als je, als je nogmaals door, door drie goals. Uh, en uiteindelijk 4-0 de rust in gaat. Ja, dan kun je alles neerzetten. dan kun je nog debutanten laten vallen. of in laten vallen. Je kunt andere jongens die al gespeeld hebben. terug laten komen. Maar dat is natuurlijk uh, klaar. Het uh, ja, is een bittere pil, moet ik eerlijk zeggen. Bittere pil. 4-0 verloren bij AZ. Is AZ de koploper. of wordt Ajax de koploper? Ronald van der Geer. Volgens nog Ajax, want het staat met nog 10 minuten te spelen. in Almelo met 2-1 voor. Komt wel een corner aan van. De... Overtoom vanaf de rechterkant namens Herakles. Verdedigd door Ajax. En dan de counter ingezet door Eriksen. Die sneller dan Looms. Eriksen is inmiddels op de helft van Herakles. Speelt Soleimani aan. En Soleimani gaat de beslissing binnenschieten. Ja, het is uh, omschakelen met een hoofdletter O. Het is uh, precies zoals Ajax het graag wil. Laat Herakles maar komen. En dan zullen wij dodelijk toeslaan op het moment dat Heracles bijna massaal in het strafschopgebied voor Vermeer is. En zo gebeurt het uiteindelijk ook met Eriksen die dat prima doet. Uiteindelijk weet als hij op volle snelheid is dat Soleimani met hem is meegelopen. Het is randje buiten spel, maar Soleimani aan de linkerkant weggestuurd rond En dan uiteindelijk is het een koud kuntje voor hem om die bal achter pasveren te deponeren. En Ajax definitief naar de koppositie te schieten. Want je zal toch niet denken als Heracles-Almelo speler dat je nog twee keer gaat scoren tegen Ajax. Hoewel Peter Bos wel denkt met meer haar is dat mogelijk. Want hij brengt twee mannen met een staart binnen de lijnen. Douglas en Duarte. Fajnovic gaat eruit. En wie is de tweede man die bij Herakles Omelo mag gaan indrukken. Iedereen kijkt wat verdwaasd om zich heen. Want ook Eno staat daar nog klaar om in te vallen. Nou, voorlopig gaat in eerste instantie Siktorsson naar de kant bij Ajax. Nee, nou ja... Goed, u hoort het straks. Het is even een, een jamboel, maar Ajax is wel op 3-1 gekomen. En de doelpunt te maken heet Miralem Suleman. Vierde man gaat even de hoofdrol pakken nu daar. Er moet van alles gewisseld worden. Wij kijken even naar de graafschap NEC. El Hasnaoui staat hier. Rust en eindstand. 1-0. Belangrijke zegen dus voor de graafschap. En NEC verliest dus de Gelderse derby. NEC-trainer Alex Pastoor vond dat hij eigenlijk wel wat meer had verdiend. Nou, als je praat over puur voetbaltechnische en tactische zaken... dan uh, dat vond ik wel dat we behoorlijk wat beter waren. Maar uh, ja, je wordt uiteindelijk afgerekend op het maken van doelpunten. En, uh, je kunt niet zeggen dat we heel veel kansen hebben gecreëerd. Wel heel veel uh, van die gevaarlijke of semi-gevaarlijke situaties. Hetzelfde geldt over voor de tegenstander natuurlijk. Uh, maar die bal zat er wel in. Ja, die hebben eigenlijk één keer gericht op doel geschoten. En dat was prijs. En nou, jullie hebben ook niet zo heel vaak gericht op doel geschoten... maar in ieder geval niet gescoord. Was dat ook het verschil? Nou, ik, ik vond... Uh, kijk, als je praat over positiespel en uh, je aandeel aan de bal in de wedstrijd, et cetera, Dat was natuurlijk... Uh, die verhouding was hartstikke scheef, want wij uh, hebben het spel wat dat betreft wel gedicteerd. Maar verder dan wat gevaarlijke ballen in de 16 en wat balletjes uh, uh, ja, in de vijf meter uh, is het niet gekomen. We hebben wel uh, wat meer kansen gehad dan uh, de graafschap, maar ja, zo'n heel... Uh,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 Nou, eerder teleurgesteld. Ik vind uh, dat uh, boosheid, dat is uh, als er uh, moedwillig iets uh, verkeerd wordt gedaan. En daar is natuurlijk geen enkele sprake van. Uh. Maar het is wel zo dat, uh, uh, het hoort er wel bij. Het overwicht in de eerste helft was uh, niet zo groot als in de tweede helft. Maar ook toen was het uh, veel meer. En ik denk ja, daar moet je veel meer uh, de absolute wil hebben om daaruit te halen. En uh, nou, daar zijn we niet toe in staat geweest. En dat, uh, dat is hartstikke jammer, want uh, dat had vandaag wel gekund. Alex Pastoor vertelde dat allemaal. Heel verhaal dus, maar geen punt uiteindelijk. Want de graafschap won gewoon. De nieuwe koploper lijkt dan toch uit Amsterdam te komen, Ronald van der Gier? Ja, met ziekte zonder uit voor alle duidelijkheid. Want Ajax staat met 3-1 voor na 84 minuten en 1-0 erin. Nog wat meer controle dus in deze wedstrijd. En de twee mensen die bij Herakles dan nog verwonderen moeten gaan zorgen in de slotfase... heten Duarte en Douglas. En Everton en Vijnovic zijn er voor dit duo uit. Nou, dan kan Herakles nog wat gaan verzinnen. Of is het gewoon Ajax dat de wedstrijd dus echt controleert... in de tweede helft niet heel veel te duchten heeft gehad van Herakles... daar waar het spel misschien... In de eerste helft nog wat meer op en neer ging en de wedstrijd wat meer in balans was. Soelemani. Souleimani bal terug naar Alderwereld. Staat 2-3 meter voor de middellijn. in de as van het veld. Vindt eigenlijk vrij gemakkelijk de vrije man. Dat is de held van de avond. Twee doelpunten voor Sim de Jong. Boilers gevonden. Linkerkant. We zijn inmiddels op de helft van Herakles aangekomen. Het gaat allemaal langzaam. Ik heb al gezegd, Ajax controleert. Ajax speelt zich naar het einde. En alles zal er nu op gericht zijn. Geen schade meer op te lopen in de richting van de Champions League-aftrap tegen Lyon. Eriksen probeert het nog wel een keer met Souleimani. Sulemani... Wil dan Eriksen diep sturen? Dat doet hij vanuit de as van het veld. Er zit Van der Linde tussen. Opvangen weer van Ajax. Anita aan de rechterkant. De hoogte van het Zassel gebied. Balletje terug weer naar Soleimani. Snelle combinatie met Eriksen. Nee, daar komt het niet van. Maar uh, Irak, dus wordt wel even stuk gespeeld. Uiteindelijk niet omdat Looms ertussen zit. Looms speelt de bal dan wel richting de Ajax-helft. Maar niet verder dan dat. Want daar is alweer Gregory van de Wiel. Om het balbezit voor de Amsterdammers. En dus de nieuwe koploper van de Eredivisie te herstellen. Want dat bereikt Ajax met deze overwinning. Ik zag er even niet naar uit. Want Ajax begon goed. Maar viel ver terug. Hij heeft zich toch eigenlijk makkelijk weer in deze wedstrijd gespeeld. En Twee doelpunten van Siem de Jong en een van Die zorgde voor drie goals. Nu is Vertongen weg aan de rechterkant van het schafstopgebied. Ja, dan wilde hij met een handigheidje langs zijn collega aanvoerder Van der Linden. Maar Van der Linden blijft eigenlijk gewoon staan. En dan verslikt Vertongen zich in zijn eigen bewegingen. Wilde een aanvaller imiteren. Wilde wat overstapjes doen. Wat hakjes, wat haakjes. Nou ja goed, Van der Linden bleef gewoon staan. En zag vervolgens dat die bal via Vertongen over de achterlijn ging. En Pasveer, die geeft dan een hele ongelukkige bal aan Van der Linde. Het is ook zijn avond niet, want Pasveer natuurlijk fout bij die 2-1 van De Jong. Nu probeert Herakles het via Duarte aan de linkerkant. Diepsturen van Armateros mislukt. Eindstation heet in dit geval Vermeer. En Vermeer naar 1-0. En dan gaat Ajax weer proberen om misschien toch nog die vierde goal te maken. De Jong steekt de middellijn over. Vindt aan de linkerkant Ebicilio. Breukers staat tegenover hem. Breukers ziet wat Ebicilio wil. Zet hem de voet dwars, waardoor Borlissen niet bereikt kan worden. Borlissen is nu wel weg aan die linkerkant. Daar probeert Plet nu met. De bal balbezit voor Herakles en de bal vasthouden. En ervoor te zorgen dat de mensen kunnen aansluiten. Dat lukt niet, omdat de jongen ertussen zit. En de balbezit weer voor de Amsterdammers herstelt. Met Toby al nu in de middencirkel. Het spelen naar Eriksen. Eriksen wel vastgezet door Kwanza. Maar komt eruit via Nita en Soleimani. Nee, Ajax is superieur. En Herakles heeft het eigenlijk wel opgegeven. Het is nog 3,5 minuut. En de extra tijd in Almelo. Het is 3-1 voor Ayers. Vijfde set tussen Djokovic en Federer. 2-0 Federer, toen 2-2. En nu Marcella. Ja, na drie uur en zes minuten spelen is het 1-1 in de vijfde set. Federer serveert en staat 40-0. Misschien nog aardig om even te zeggen dat uh, de US Open het enige Grand Slam toernooi is... waar er in die vijfde beslissende set... Uh, een tiebreak komt, dus er wordt niet met twee games verschil gewonnen. Als het 6-6 is, komt er een allesbeslissende tiebreak. En dat is gek natuurlijk. Dat is niet bij de Australian Open, niet op Roland Garros en niet op Wimbledon. Dus wie weet gaan we hier nog een uh, prachtig uh, einde uh, beleven. Het is inmiddels 2-1 voor Federer geworden. Een makkelijke service game. Hij staat weer wat uh, beter te spelen dan in set 3 en 4. Want uh, ook om daar nog maar even een statistiekje op los te laten. Federer had geen enkel breakpoint op de service van Djokovic in die derde of vierde set. Dus hij zal echt zijn niveau een beetje moeten liften. Dat lijkt hij te hebben gedaan in deze eerste drie games. Het gaat op service gelijk op 2-1 voor Federer in de vijfde set. En dan eh, gaan wij weer eventjes naar Ronald van der Geer. Hoe lang is het nog, Ronald? Het is nog 2,5 minuut Tom en uh, een 3-1-voorsprong voor Ajax. Een corner genomen inmiddels door Heracles over Tom en Duarte. Maar ze komen er niet uit. Ajax kan uitverdedigen, maar Heracles kan opvangen aan de rechterkant met Douglas. Douglas laat de bal in het schafstopgebied belanden waar Plet kan koppen. Maar Plet uiteindelijk geen medespeler vindt. Maar Furlan en Anita. dan kan Ajax weer opruimen. Dan kan Heracles wel opvangen, maar de overtuiging ontbreekt. De echte overtuiging om nog twee doelpunten te maken. En het is ook een beetje het geloof in wonderen als je daar nog in. In geloof. Dat Ajax controleert. Ajax zorgt ervoor dat er eigenlijk nauwelijks speelruimte is voor Heracles. Dus zal het van een mooie individuele actie misschien wel moeten komen van Overtoom. Die durft dat niet aan. Speelt breukers aan. Die staat aan de rechterkant. 10 meter over de middenlijn. Overtoom weer gevonden. Even 1-0 ertussen. Maar het eindstation heet dan toch Kwanza en van der Linden. De aanvoerder 2 meter over de middenlijn. Aan de linkerkant vindt hij Duarte. Een van de invallers dus bij Heracles. Die legt de bal wel op de voeten van Plet. Die staat Randschras op gebied, speelt zich wel vrij. Plet schiet. En plet maakt 3-2. Nou, ja, moet je dan echt groveen wonderen? Misschien wel. Maar dit is waarschijnlijk toch voor Herakles een te late aansluitingstrepper. En wat een rare voetballer is deze plet dan toch. Want hij maakt inmiddels zijn vierde doelpunt van het seizoen. Twee als invaller en twee als basisspeler. Maar hij doet dit wel heel erg knap hoor. Want hij staat tussen twee mannen in. Vertongen en de Jong. En met dat lange lijf wurmt hij zich ertussen. Hij heeft balvastheid, Wandelt door de lucht. Hij stuurt ze toch allebei het bos in en schiet de bal uiteindelijk achter Vermeer. En dan met nog 60 seconden of 40 seconden en de extra tijd gaat Herakles nog één keer stormen. Lange bal van Vermeer komt terecht. Op het hoofd van Van der Linden. Duarte krijgt geen hoofd achter de bal. Dan kan Ajax overnemen met een handige beweging van Soleimani. Eindstation. In dit geval heet dan weer Van der Linden. Looms aan de linkerkant. Blinde trap ontvangen door de Jong in de middencirkel. 1-0. 1-0 naar Van der Wiel. En Van der Wiel terug naar Tobi Alderwereld. En zo moet Ajax dat inderdaad uitspelen. Als het dieper in gevaar wil komen. bal terug naar Vermeer. Zijn lange bal komt terecht op de helft van Heracles. Maar wel op de voeten van Rienstra. Rienstra draait dan direct weer met... Met de neus richting de Ajax-helft. Staat nog wel op eigen helft. En speelt naar Breukers. Ja, Rietza geeft aan. Ik durf die lange bal niet aan. Omdat er niemand aan speelbaar is. Breukers durft dat wel. Bal richting het grasopgebied. Daar is Armenteros. Daar is ook uh, Alderwereld. Maar de bal wordt door Alderwereld weggewerkt. Drie minuten extra speeltijd. Gaat nu in. Als Van der Linden een duel uitvecht rond de middellijn. Met Soulemani Anita. Anita vindt Erikse. Twee meter over de middellijn. Bal weer terug naar Van der Wiel. Aan de rechterkant rond de middellijn. In de middencirkel de vrije man. Heet 1-0. Verplaatsen naar de linkerkant. Daar is Boylese. Natuurlijk op de huid gezeten. Nog door Douglas. Bal gaat terug naar Vertongen. Ook hij wordt opgejaagd door Plet. Bal dan weer terug naar Vermeer. Vermeer is een strafstopgebied. Moet gewoon die bal wegtrappen. Gaat hij ook doen. Heel ver. Heel hoog. Richting Ebicilio. Aanname op de borst. In de middencirkel. Dan gaat Sulemani onderuit. Is die niet aan speelbaar? Gaat uh, Ebicilio gewoon zelf. Vindt aan de rechterkant. De hoogte van het strasselgebied Eriksen. Eriksen met de bal onder de voet. Vertraagt, vertraagt. Speelt terug naar Van de Wiel. Van der Wiel. Halverwege de helft van Herakles. Weer naar Eriksen. Tussen twee man in. Rienstra en uh, Duarte. En Duarte krijgt dan een trap van Ebicilio. En dan is Ebisilio boos op Eriksen. En krijgt de Ebicilio de rode kaart. Nou, dat had ik zo in eerste instantie ook niet ingeschat. Maar Ebisilio krijgt wel direct rood van Van Boekel. Omdat hij dus in de ogen van de scheidsrechter van vanavond een uh, zware overtreding maakt op Duarte. Ik had dat in eerste instantie zeg ik heel eerlijk niet zo ingeschat. Maar Ebicidio trekt eigenlijk aan de noodrem op de helft van Heracles naar balverlies van Eriksen. En dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Ja, het is inderdaad gewoon een aanslag op de onderbenen van de invaller van Heracles. En dus moet Ajax in die slotfase nog met tien man verder. Lange bal van Pasveer op het hoofd. gebied van Alderwereld. Teruggekoopt door Rienstra. Daar is Plet. Plet draait. Plet paast. Maar daar is niemand. Plet paast de bal vanaf de rand van het Strasumgebied. Met een handige steekbal richting de penalty stip. Maar daar is niemand in het zwart-wit. Alleen spelers in het rood-wit en één in het blauw. En die heeft hem dan ook te pakken. Dat is Kenneth Vermeer. Kenneth Vermeer nog met een lange bal. En wat maakt de Ajax zich dan toch moeilijk in die slotfase? Laat het A. Plet een doelpunt maken. En B. Zorgt het ervoor dat het met 10 man verder moet in de slotfase van dit duel. Wat een domme overtreding van Ebicilio. Op een plek waar dat toch helemaal niet nodig is. Waar je eigenlijk misschien wel Duarte kan laten lopen. Douglas nog met een voorzet richting het strafstofgebied. Plet komt daar. Voorzet komt vanaf de rechterkant. Bal belandt uiteindelijk aan de linkerkant. Bij Van der Wiel, bij Duarte. En Duarte raakt de bal als laatste met de hand. En dan mag Ajax inderdaad gooien. Daar waar Van der Wiel nog zegt. Hé, hey, is dat geen hensbal van Duarte? Nou, daar wil Van Boekel dan niet aan. Maar hij geeft wel de ingooi aan Ajax. Terwijl de extra tijd natuurlijk verder tikt. En iedereen in Almelo. die al onderweg was naar de uitgang. nu toch eventjes bij de poorten blijft staan. om de allerlaatste minuut van deze wedstrijd mee te maken. Rienstra met het balbezit namens de thuisploeg. Armenteros nog een keer wegdraaien. Nee, dat lukt dan nu net niet. Want de jong zit ertussen. En dan kan Ajax eruit als vrije man makkelijk vindt. Dat is Boylissen. De jonge Deens. steekt de middellijn over. Komt uiteindelijk van links naar binnen. Komt daar wel Douglas twee keer tegen. Gaat hem nog voor een derde keer opzoeken. Nee, Boylissen gaat in volle sprint richting de achterlijn bij Heracles. Achtervolgt door Douglas. En dan gaat Boylissen naar de grond. En heeft Van Boekel geen overtreding gezien. Maar maakt hij een einde aan deze wedstrijd. Nou, het werd toch nog even spannend in de slotfase, daar waar Ajax al lang en breed de wedstrijd controleerde. Ajax ook dus nog schade op met die rode kaart van Evisilio. En dat doen het uiteindelijk van plan. En zo zijn die uit Almelo toch verslagen. Het leek erop dat Heracles lang stand kon houden. Dat gebeurde ook. Maar in de tweede helft, moet je heel eerlijk zijn, was Ajax de betere ploeg. En maakte het mooie goals. Het is uiteindelijk dus 3-2 geworden voor Ajax. Dat zich na deze zaterdagavond koploper van de eredivisie mag noemen. Buitenlands voetbal, langs de lijn. Van onze eigen Eredivisie meteen naar het buitenland. In Engeland ging Michel voor met Swansea op bezoek bij Arsenal. Uh, Arjan van der Horst, onze correspondent daar, uh, daar heeft hij niet zulke mooie herinneringen aan overgehouden, kunnen we wel zeggen. Nachtmerries houdt hij daar volgens mij aan over. Want uh, ik, ik ben ook bang dat dit echt een hit op YouTube zal worden. Wat gebeurde er? Michel Vorm ving een heel simpel hoge bal op in het strafschopgebied. Wilde snel het spel hervatten. Wilde de bal naar een van zijn medespelers gooien. Maar hij raakte de hielen van een van zijn verdedigers. De bal stuiterde terug voorbij de keeper. Ja, en daar stond André Arsja weer nog. En die schoof de bal eenvoudig naar binnen. Pech voor Vorm mazzeltje voor Arsenal. Ja, en Arsenal kon dat wel gebruiken. Je 8 in Nederland tegen Manchester... die heeft de sporen wel nagelaten, denk ik, hè? Absoluut, en dat zag je ook vandaag wel weer... want Arsenal is nog steeds niet in vorm, hoor. Er de heeft deze zomer ook dan... Ja, bijna paniekerig uh, tegen de gewoonte van Wengerin... ook veel spelers gekocht of gehuurd. Dat is ook natuurlijk niet los te zien... van die dramatische nederlaag tegen United. Vijf spelers hebben bijgetekend. Drie van hen maakten vandaag hun opwachting. Youn, Arteta en Mertensakker. Nou, van deze spelers viel vooral Arteta in de gunstige zin op. Maar het was niet genoeg. hoor De afstand met uh, de, de overige topploegen is nog groot en vooral als je het vergelijkt met de teams uit Manchester. Ja, want uit Manchester laten we het daar inderdaad even over hebben. United zien we al jaren in die top vandaag ook weer gewoon gewonnen. Ja, en uh, met, uh, met flinke cijfers ook. Zijn jullie als Arsenal vermomd, zongen United fans... richting de toeschouwers van Bolton-wanderers. Want uh, net als Arsenal kregen, uh, kreeg Bolton vandaag een flink pak slaag. 5-0 maar liefst. Twee doelpunten van de Mexicaan, Hernandez... die zijn ja, goede vorm van vorig seizoen uh, gewoon voortzet. En weer een hat-trick van Wayne ja. Rooney. En ik zeg weer, want het is als een tweede hat-trick... in uh, ja, de eerste vier wedstrijden van dit seizoen. Bijzondere prestatie. Uh, de laatste keer uh, dat een United-speler dat nadeed... Ja, dat was Dennis Law. Dan moeten we helemaal teruggaan ja, heel tot lang 1964. Geleden, ja. Ja. <laughs> uh, Rooney is dus in bloedvorm. Eigenlijk is de hele ploeg in bloedvorm... En dat is toch wel opvallend hoor, want ja, United kennen we vooral als een diesel... die uh, langzaam uit de startblokken komt, pas in de tweede helft van het seizoen op gang komt. Nu heel erg flitsend uit de startblokken, 18 doelpunten, 4 wedstrijden, 4 overwinningen. Ze zullen overigens wel moeten, want die ploeg die alsmaar koopt... en het de afgelopen jaren niet kon maken, hun stadgenoot, die gaan nu wel goed hè? En dat loopt op rolletjes daar, Manchester City is ook net zoals United, de, de, de, de, ja, de broederploeg, zullen we maar zeggen, ook in bloedvorm. Ja, de enige ploeg die het eigenlijk kan bijbenen. We zien uh, dat City uh, gewoon weer verder is gegroeid dit seizoen. Vorig jaar uh, slaagden ze er al in in die top vier te komen... een plek bij de in de Champions League te bemachtigen. Maar ze spelen nu ook mooi aanvallend voetbal met korte paasjes... Alles lijkt te kloppen. Ja, ze waren dan ook geen partij vandaag voor Wigan. Wonnen met 3-0. Uh, alle doelpunten op naam van Sergio Aguero. Ja, Rooney is dus niet de enige speler uit Manchester die vandaag een het scoorde. Ja, beide ploegen staan nu gezamenlijk aan kop. Met beide 12 punten uit vier wedstrijden. En dan United een iets beter doelsaldo. En um, ja, dan is die stad Manchester zo aan het vooruit sneller. Wie, wie, wie kan daar nog uh, een beetje bij houden? Wie, wie kan nog een beetje denken? Misschien wij. Op papier zou je zeggen Chelsea, want ja, die heeft drie wedstrijden gewonnen, één gelijk gespeeld. Ook vandaag wonnen ze weer met 2-1. Maar ik moet wel zeggen, het gaat heel erg moeizaam hoor. Er zit nog heel weinig overtuiging in het spel van Chelsea. Liverpool daarentegen heeft die overtuiging wel. Die zijn zeer goed aan dit seizoen begonnen. Uh, maar ja, vandaag hadden ze duidelijk een dag niet tegen Stoke, met, van wie ze vandaag met 1-0 verloren. Liverpool domineerde wel, had 24 doelpogingen tegenover slechts drie van Stoke. Maar ja, een, een, een penalty voor Stoke was genoeg voor Stoke om die wedstrijd te winnen. Misschien ook weer niet zo'n verrassing, want ja, Liverpool heeft nu al vier keer op rij verloren als ze op bezoek gaan bij Stoke. Het is, een, het is wel een taaie ploeg. Nou, wij danken jou voor dit moment. En met dat Manchester nieuws horen we ongetwijfeld verder dit seizoen. Arjan van der Horst, dus vanuit Engeland. Gaan we naar Spanje. Daar verspelde Barcelona de eerste punten van het seizoen. regerend landskampioen kwam bij Real dat niet verder dan 2-2. En alsof het puntverlies nog niet genoeg pijn doet in Catalonië. Bij Barcelona hoeven ze ook niet meer te rekenen. Voorlopig op de Chileense aanvaller Alex Sanchez. Er liep een dijbeem de is op en is waarschijnlijk anderhalve maand uit de roulatie werd afgelopen zomer voor 37 miljoen euro. U hoort het goed overgenomen van Udinese. Real Madrid profiteerde van het puntverlies van de aardrivaal. Door de 4-2 overwinning op Getafe staat Real Madrid bovenaan de ranglijst. In Italië wordt er dus voor het eerst gevoetbald na de staking. Gisteren al een wedstrijd, vanavond stond er ook één wedstrijd op het programma. Cesena Napoli werd 1-3-3 en overwinning dus voor Napoli. Gaan we naar Duitsland, waar Mario Gomez in topvorm is. De spits van Bayern maakte tegen Freiburg maar liefst vier doelpunten. Bunten. Bayern won met 7-0. Twee weken geleden zorgde Gomez met een header al voor de 3-0 overwinning op Louteren. Gomez ging vandaag dus door alsof er geen interlandweekend tussen had gezeten. De trainer had ons gewaarschuwd, na de, de landerspui dat we uh, niets te verschenken hebben, ook voordat we jetzt goed gestart zijn. En vandaag hebben we, geloof ik, uh, die antwoord op een plaats gegeven, ieder speler. Ja, hij zei, de Go de trainer had ons verteld... He. moest gewoon weer oppikken na die Interlands, dat is gelukt. Daar heeft elke speler goed aan meegewerkt. Bayern is koploper, ouderwets weer in Duitsland... net als Werder Bremen overigens, wat ook 12 punten uit vijf duels heeft. En in België staat, toch wel verrassend, Cerkelenbrugge bovenaan de ranglijst. De ploeg van oudspeler Bob Peters versloeg op eigenveld Beerschot met 2-1. De jonge Portugees Rudy maakte de beide doelpunten voor Cerkelen. Heel veel voetbal, maar ook heel veel tennis, Marcella Mesker... Want wij wij willen weten, hoe staat het in de vijfde set tussen Djokovic en Federer. Ja, het is spannend, want Feder is back in business. Hij leidt met 3-2 in de vijfde set. Hij speelt weer goed. Bijna weer zo goed als in die eerste set. Slaat weer winners. Uh, lichaamstaal ook weer positiever. Beweegt goed. Uh, terwijl we toch uh, ja, tegen de 3,5 uur speeltijd aanzitten. Dus uh, al met al is het uh, tot nu toe een geweldige wedstrijd. En wie weet gaat dit wel uh, tot het uh, absolute gaatje. Als het een tiebreak gaat worden in die vijfde set. Want uh, ze geven niets toe aan elkaar. We hebben ook nog geen breakpoints gehad. Djokovic op zijn vorige service game even 0-15. 15-30. Nou, dat betekende dat het publiek opveerde. Want ja, je merkt toch dat de meesten op de hand van Federer zijn. En uh, ja, wie weet waar het naartoe gaat. Het is uh, heel dicht, zit het uh, op elkaar. En uh, het staat uh, voorlopig in die vijfde set nog 3-2 voor Federer als Djokovic serveert. Wat een goal! De eredipusie... Alle wedstrijden van vanavond. En dat waren er maar liefst vijf om te beginnen om kwart voor zeven. Roda tegen Twente eindigt in 2-1 bij de Russen was het nog 1-1. En Twente dan wel de leiding via Janko, vormer 1-1 en Donald... met een heerlijke goal, 2-1. Eerste nederlaag van Twente dit seizoen. Ploeg kwam dus nog wel op voorsprong en had ook genoeg kansen om Roda te verslaan. Dat vond ook trainer Co Adriaanse. We hebben voldoende kansen gecreëerd... En, uh...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 De tweede wedstrijd, Herakles tegen Ajax, 2-3 uiteindelijk. 1-0 Overtoom op slag van rust, Siem de Jong 1-1. Siem de Jong 1-2 na de rust, 1-3 Soleimani. En toen werd het nog lastig voor Ajax, want Plet maakte 3-2. Ebesilio kreeg rood, maar uiteindelijk bleef het daarbij. We hebben nog geen commentaar, omdat deze wedstrijd net is afgelopen. AZ Vitesse, de derde wedstrijd van vanavond. Rust en eindstand 4-0, maar liefst Wernblom. Wermblom, Berens en Elm allemaal voor de rust. En na rust was het enige opmerkelijke feit nog dat Boni van Vitesse zijn tweede gele en dus rode kaart kreeg. Zet kende geen enkel probleem met Vitesse. In de eerste helft was de wedstrijd al geheel gespeeld. Vitesse was knock-out. Maar toch was kert van Beek nog enigszins beducht dat de Arnhemmers zich nog op zouden richten. Nou ja, want je weet gewoon als trainer, ik loop al wat langer mee, dat zo'n tweede helft met 4-0 toch wel lastig is. We ook weten dat je donderdag moet voetballen. Je weet dat een aantal internationals ook twee wedstrijden hebben gespeeld. Een hoog tempo eerste helft. Uh, het weer, loom kost veel energie. Uh, ja, Dan zeg ik, we moeten een nieuw doel stellen. Want uh, de overwinning is binnen. De drie punten zijn binnen. Dat, dat moet heel raar lopen. Wil dat nog uit handen gegeven worden? Maar dan zie je toch op een gegeven moment dat scherp, de echte scherpte wat weg is. En dan krijg je toch wel de kansen, Maar dan gaan ze er niet in. En, en uh, dat, dat is gewoon scherp zijn. Het waren allemaal heerlijke goals. met de mooiste van die vier doelpunten kwam van Roy Berends. Heerlijke stift over Vitesse-doelman Piet Veldhuizen. De aanvaller over zijn eerste goal voor asset. Ja, het was een mooie. Dus uh, ik ben er ook hartstikke blij mee. Ik kom 1 tegen op de keeper. En, uh... Ja ik, had, uh, ja, ik had even de tijd. Dus ik denk van ja, dan, uh, dan wip ik hem overheen. Ja, dat hij binnenvalt is dan lekker. Is wel lekker. Ja, Vitesse dan. Die keken naar 45 minuten tegen een 4-0 achterstand aan. Dan is het voor Vitesse-trainer John van der Brom... eigenlijk een straffe John om nog aan de tweede helft te beginnen. Ja, op dat moment wel, ja. <laughs> op dat moment wel. En, uh, ik zou eerlijk zeggen, ik heb helemaal niks gezegd. In de rust. Dat we... Uh,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 John, vanavond behoorlijk tureluurs geworden dan. Zijn oude ploeg, ADO Den Haag, verloor ook thuis. RKC Waalwijk, dus ADO, RKC, 0-1, ten voorde, rust en eindstand. En RKC blijft toch wel verbazen. Nu weer een uitoverwinning, waardoor de Brabanders op de vierde plek komen. Bijvoorbeeld een puntje boven PSV, maar die spelen natuurlijk morgen nog. Maar tien uit vier trainer Ruud Brood over hoe de spelers... met die nieuwe status van de ploeg omgaan. Ja, ze, ze gaan een beetje overtuigd raken dat ze elke wedstrijd kansen kunnen krijgen... En kunnen winnen. Ik zeg al, uh, ze hebben een aardig geloof in elkaar. Ze willen hard werken, heb je nu ook weer gezien, tot op het bot. En uh, ja, ze staan een mannetje, dus uh, ja, dan is het uh, mooi om te zien. Het is mooi om te zien bij ADO Den Haag. zonder de broers Wesley en John Verhoek in de basis, maar het kon dus niet voorkomen dat ADO in het eigen stadion onderuit ging. De ploeg heeft thuis nog niet gescoord dit seizoen, vorm is ver te zoeken.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 De graafschap NEC, rust en eindstand. 1-0. El Hasnaoui was daar de matchwinner. En de graafschap won dus voor het eerst dit seizoen... dankzij die Souvian El Hasnaoui. Hij maakte de enige goal van de wedstrijd. Er wordt ingespeeld de rijdel. Teruggelegd eigenlijk. Uh, en een steekbal van Michael uh, die ik uh, goed inschiet. Ja. Op zich denk ik zelf een uh, goede aanval. Je traint er natuurlijk op. Het liefst wil je de makkelijkste bal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 brengt ons bij de stand. Vijf gespeeld. Ajax, dertien punten. Nu de nieuwe koploper. AZ, vijf twaalf. Twente, vijf twaalf. RKC, u hoort het goed. Vijftien op de vierde plaats. En PSV kan zich morgen natuurlijk tegen de kop aan nestelen door te winnen. En eh, speelt dan met ook twaalf uit vijf, want ze hebben nu vier eh, gespeeld en negen punten. Onderaan, nog geen zorgen, maar wel veertiende Haag. Vier eh, punten uit vijf wedstrijden. VVV heeft er twee uit vier. Herenveen heeft er twee uit vier. NAC en XIV. Excelsior, ieder 1 uit 4. De ploegen gaan allemaal morgen nog spelen. Want morgen om half 1 is er herenveen tegen Groningen. Om half 3 VVV, PSV en NAC tegen Feyenoord. En om half 5 nog de wedstrijd Excelsior tegen Utrecht. Maar wij gaan naar het tennis, naar die vijfde set. Djokovic, Federer, Marcella Mesker. Ja, en misschien wel het beslissende moment van de wedstrijd. Want het staat 4-3 voor Federer in die vijfde set. Maar 0-40 op de service van Djokovic. Drie breakpoints voor Roger Federer. Die dus in set 3 en 4 nog helemaal geen breakpoints meer heeft gehad. Dus voor het eerst sinds set 2 weer kansen voor Federer. Djokovic gaat spelen, stuitert heel lang. Dat kennen we van hem als het belangrijk is... Of het helpt weten we niet. De eerste service goed met vaart. Daar komt de rally en die bal is uit. En dus gaat de break naar Roger Federer. Misschien wel de beslissende break, want de Zwitser leidt nu in de vijfde set met 5-3. En gaat zo dadelijk serveren voor de winst en een plaats in de finale van de US Open. Een of zes heeft hij nog. Om die game binnen te slepen, dan redden we het in langs de leiden Anders gaan we met het oog op morgen natuurlijk wel verder... met het slot van deze majestueuze tennispartij. De vijfzetter daar in Amerika. We gaan nog even terugpraten. Ik zei u net, we hebben nog geen commentaar. Maar die hebben we nu wel. Hier raakt Ajax. Ajax is dus de koploper nu. twee man zien de Jong, Soleimani. Overtoom 1-0-2-3-plet. Ook nog rood voor Ebesilio een wat chaotische slotfase. Jan Roels praat erover, over die hele wedstrijd... en die slotfase ongetwijfeld, met de trainer van Ajax... In luistert naar de naam Frank de Boer. Zijn er nog momenten geweest dat je je zorgen hebt gemaakt vanavond? Nou, ik denk... de eerste helft... denk ik dat we wel de betere ploeg waren. Ik denk dat we goed begonnen. We hebben veel bezit, kleine kansen gecreëerd. En uit het niet scoren zijn eigenlijk de 1-0. Gelukkig kom je net voor tijd op 1-1. Op Dan ga je toch ja, met een ander gevoel de kleedkamer in. De tweede helft hadden we de eerste 10 minuten, 20 minuten eigenlijk...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 Dat je, je probeert natuurlijk kansen te creëren, ook in de eerste minuut. Maar je kan ook een tegenstander uh, proberen kapot te spelen. Nou, dat ging in het begin vrij aardig, Toen zitten ze dus het ietsje om. en toen werd het uh, ietsje meer in evenwicht. omdat dat wij nog wel de, de betere ploeg waren. Dat hoort ook zo te zijn natuurlijk. En ja, dan kom je heel lullig. En ook een goede uh, ingestudeerde corner. Maar ja, daar moeten wij attent erop zijn. En...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 En als ik dan zie dat het eerst wat met Mickey Soleimani gebeurt... Nou, dan uh, denk ik dat het uh, eerder rood was dan, uh, dan deze. Zegt Frank de Boer. En wij gaan naar de US Open. Federer serveert voor de wedstrijd, Marcella Mesker. Ja, en heeft de eerste matchpoint uh, al gehad. Maar die werd toch op een grandioze manier door Djokovic geretourneerd. En uh, nu een staande ovatie van uh, de toeschouwers. Want uh, Djokovic lacht een beetje van ja, dat eerste matchpoint is weg. Maar nu nummer twee, want het is 40-30. Federer serveert zelf. Kan het uitmaken hier op zijn tweede matchpoint. 5-3 dus voor de Zwitser. En gaat die zijn zevende US Open finale halen. Hier komt de service, die is goed. De rally aan de gang, de forehands raakt de netband. En die valt dan terug zeg. Daar gaat het matchpoint uh, weg voor. Roger Federer en is het juice. 40-15 stond hij. Twee matchpoints achter elkaar. Goede return van Djokovic. En dan de voorhand. Ja, niet heel lekker geraakt uh, door Federer. Tegen de netband en de bal valt terug. Nou, dan wordt het nog uh, spannend. Kan hij zijn eerste service inkrijgen? Zal belangrijk zijn. Nee, eerste service is uit. En dik ook. Dan komt de tweede service. We weten dat Djokovic uh, goed retourneert. Kan hij dat uh, nu ook? Durft hij risico te nemen? Backhand return van Djokovic. Voorhand, Federer. Voorhand, uh, Djokovic. Voorhand, Federer. Hij gaat voor de winnaar, maar een afzwaaier. Je voelt dan toch die spanning. Je voelt het uh, zelf als je kijkt. Want uh, Federer mist hier een voorhand die hij bijna in deze vijfde set niet gemist heeft. Hij speelde briljant in de eerste twee sets. Was in de zone. Was fenomenaal met uh, die voorhands. Set drie en vier zagen we hem eigenlijk niet. Het leek alsof hij een beetje energie spaarde. Maar vanaf uh, de eerste game in deze vijfde beslissende set... weer een enorm opgeleefde Federer. Back in business. Maar nu breakpoint voor Djokovic. Daar komt de service. Ace voor Federer. En het wordt opnieuw juice... En dus ontpopt deze halve finale zich tot een klassieker. Eigenlijk net als toen in Parijs. Voorlopig is het nog steeds 5-3 voor Federer. Maar voor hoe lang? Gaat dit het uitmaken of breekt Djokovic terug? We zullen het wat later weten. En wat later betekent dat in het oog op morgen... vanavond gepresenteerd door Max van Wezel... natuurlijk u de ontknoping meekrijgt van deze partij. Is het dan al afgelopen of spelen ze nog? Federer Djokovic staat dus 5-3 voor Roger. En Djokovic heeft andermaal breakpoint geforceerd. Dit was Langs de Lijn, zo meteen dus met het oog op morgen... Max van Wezel, de ontknoping van het tennis. Prettige avond. Voetballers van Nederland, opgelet...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 Lieve Heersbeestje moet doneren, moet. Giro 1107, moet. Moet.nl, moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moet.nl. Stem vandaag op de beste radiocommercial van 2011 en maak kans op een mooie prijs. Stem vandaag nog op www.debesteradiocommercial.nl. Hoe begin je nou over condooms?